Die onderhandelingen worden aangevoerd door Forum voor Democratie, de grootste partij in Flevoland. Bij de brand in de Notre-Dame zijn drie mensen lichtgewond geraakt. Twee agenten en een brandweerman. Het vuur is intussen geblust. Het dak en het middenschip van de kathedraal in Parijs zijn door de brand grotendeels verwoest. President Macron heeft een inzamelingsactie aangekondigd voor de herbouw van de Notre-Dame. De Parijse burgemeester Hidalgo wil een internationale donorconferentie houden. Franse luxe modemerken hebben honderden miljoenen toegezegd... voor de restauratie van de kathedraal. De eigenaar van onder meer Louis Vuitton en Dior... heeft 200 miljoen euro beschikbaar gesteld... en het bedrijf achter modemerken Gucci en Yves Saint Laurent 100 miljoen. De explosie afgelopen weekend in een trein bij Nijmegen... werd veroorzaakt door vuurwerkbommen, meldt het AD. Het zou gaan om zelfmoord. De politie wil het verhaal niet bevestigen. Volgens de krant bracht slachtoffer de vuurwerkbommen... tot ontploffing in de wc van een leeg en stilstaand treinstel. Het aantal geregistreerde meldingen van discriminatie is vorig jaar licht gedaald tot bijna 11.000. Dat blijkt uit het totaal aantal meldingen dat binnenkwam bij de politie, antidiscriminatiemeldpunten en het college voor de rechten van de mens. Alleen bij dat college was er een stijging. Daarbij gaat het vaak om zaken rond discriminatie op de arbeidsmarkt. Het weer volop Het wordt vanmiddag gegaan op 14 in het noorden en zo'n 18 in het zuiden. Later op de dag in het zuiden bewolking en s avonds lokale bui. Dit was het NOS journaal. ZFM. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nog steeds vielen op de A10 de ring zuid van Amsterdam richting Hoofddorp. Er was een ongeluk gebeurd en het staat nog vast... tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam-Slotervaart. Vertraging is bijna drie kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En vielen naar de Keukenhof op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom. Daar een kwartier vertraging tussen Abenes en Hillegom. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 En mijn dank nog eventjes aan Cordraai voor het beschikbaar stellen van zijn gigantisch grote muziekcollectie. Met alleen maar van die fantastische mooie Oud-Hollandse muziek. We kunnen voorlopig weer het komende jaar weer voort met al deze muziek. En is ook de eerste artiest. Hij heeft een nummer, genaamd Droomland. Is een vertaling van Beautiful Island of Somewhere. Een Amerikaans lied uit 1897. De tekst van domineesvrouw Jessie Brown Pounds werd door muziek gezet door de componist John Sylvester Feers. Het lied werd erg populair en er werd bijvoorbeeld gezongen op de begrafenis van de vermoorde Amerikaanse president William McKinley. Bekende artiesten die het lied hebben gezongen zijn onder andere Harold Jarvis, John McCormack, Joe Staroff en Vera Lynn. En de Nederlandse vertaling of eigenlijk bewerking is van de hand van muziekuitgever J. Poeltuin, die zich bediende van het pseudoniem Johnny Ditch maakt er een minder rigileus getint lied van. Maar ook in de Nederlandse versie is het teneur van het lied... ergens hier vandaan, een land bestaat waar geen leed kan bestaan. Droomland werd in 1934 op de plaat gezet door Willy Derby, En na de oorlog nam ook Willy Alberti het op zijn repertoire. Eerst in het duet met Hans Heide, Daal en later met zijn neef Johnny Jordaan. En u hoort dat nummer nu. Willy Alberti en Johnny Jordaan met Droomland. Hey. Ik wil je nog eens zeggen dat ik zeer ver van je hou. Voor altijd wil ik aan jou denken, blondje, blondje, slechts aan jou. Ik wil jou Ik wil je nog eens zeggen Even kalm en bedaard, wagen de paard, matig gevaard. Of in de trekschuit bij een peepje tabak, zat men op zijn gemak. Het ging maar niet veel, zo aan de lijn kwam je heel netjes waar. was een Nederlands dansorkest uit Geldrop met Wim van Gennep als zanger. Een bekendste iets, waar, waarom heb je mij laten staan? Je bent voor mij alleen en ik wil alleen maar van je houden. En ze hebben natuurlijk veel meer liedjes opgenomen. En nu horen ze juist Heimwee naar jou. En daarvoor Bob Scholte met Hollands Poppoerie. Zometeen op de radio. Eric Christiani, ook Reinhard mee, komt eraan. Maar eerst hier Ben Lansing met Het Meisje van mijn Dromen. Die avonden bij jou, ja die waren heel mooi. Die avonden bij jou, die vergeet ik toch nooit. Waarom ging je heen, liet mij zo alleen. Kan niet zonder jou, vertel de waarheid toch al. Je was het meisje van mijn dromen, dus ik was totaal volstreek. Toen jij die avond binnenkwam, mijn plotseling naar me keek. Nee, dat zou. Die ander die steeds naar je keek Geloof me, ik zeg je, mijn hart is spanst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 Daar de waterkant, daar bij de waterkant, ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, ik Was in de wolken en ik vroeg op jij me kussenbal. Daar ben de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, ik vroeg of jij me kussenbal. Wel, daar bij de waterkant Daar bij de waterkant Daar bij de waterkant Ik vroeg of jij me kussen wou daar, daar bij de waterkant Daar bij de waterkant Je kreeg een kleurtje en zei niet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 en overleden in Amersfoort op 24 februari 2017... was een Nederlandse cabaretier, cabaretier, zanger en schrijver. En hij begon in zijn kinderjaren met het maken van refus... en afhankelijk volgde hij een opleiding tot lithograaf, maar omdat het artiestenvak hem erg aantrok... deed hij mee aan een talentenjacht. En toen hij de eerste prijs won bij een regionale talentenjacht... merkte komiek Frans vrolijk hem op en kreeg hij zijn eerste kans... In 1956 trad hij op bij Tom Manders in het Revue Café Saint-Germain-Dupré. Daar werkte hij mee aan televisieprogramma's uh, Capriolen, Scherstboek, Adladin... en De Wonderlamp in het begin van de jaren 60. Deed hij ook nog twee seizoenen mee aan het ABC-cabaret van Wim Kan en Corrie Fonk. U hoort hem nu, Henk Elsink, met Blijf Altijd Braaf en Goed. in dorp op de Veluwe. Er woonde een beeldschone maag, die werd om haar schoonheid doorveden, jonglieden ten huwelijk gepraat. Haar vader, een armen dagloper, verdiende een schamelstuk brood. Toch waren ze beiden tevreden, al waren de zorgen ook groot.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 op aarde, toch heeft alles op aarde waarde. Tegenslagen zijn er om te overwinnen, dus weet God we dat je met gelagen gaat verdienen. Donkere wolken die verdwijnen, eenmaal zal de zon weer schijnen, die de moed verliest en kniest tegen later spijt.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 Leer de lieve eenmaal kennen, je door kussen hier verwennen, daar de een paradijm. Donkere wolken die verdwijnen, Eenmaal zal de zon weer schijnen, Zouwe lied en blijde lach voor elke dag. Wat je zonder strijd bereikt, dat een verzoening,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 De wolken die verdwijnen Eenmaal zal de zon weer schijnen Alle lief en twijden lacht voor elke dag We leven de tijd van de leer Dat voert uit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 Je hebt nog nooit schat gezien, een van haar, de vrouwen vrouw het en wat ze de volgen, daar is maar door een schoolken mij, en zo, rond, zo, blozen zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, is kussen daar het zo, in een brand zo, zo, zo, zo, zo, zo, je hebt nog nooit zo, schat gezien. Brand, maar ik werd meest van hou, met vakantie op het land. Zat ik roosje aan de waterkant. En ik raakte helemaal van steek. Toen ik in haar blauwe ogen keek. Ik ben verliefd op Rosalie, je hebt nog nooit zo'n schat gezien. Er was daar krullen haar. Een zalig openbaar, en als je leeft geloof me vrij, daar is pardon, volk in bij, zo mollig en zo rond. zo blozen en gezond. En als dat schuitje begint te kussen, dan is mijn binnenbrand niet meer te pleuzen. Ik ben verliefd op Rosalie, je hebt nog nooit zo'n schat gezien, ze is voor mij de vrouw, waar ik het meest van hou. ...op nooit zo'n gezin, Ze is voor mij de vrouw... ...waar ik het meest van hou. Waar ik het meest van hou. Waar ik het meest van hou. Dat waren de Magic Boys met Ik ben verliefd op Rosalie. En daarvoor horen u Willy Derby met... ...donkere wolken die verdwijnen. CFM Zandvoort, lokale oproep vanuit de badplaats Zandvoort... De volgende artiest heeft u al als opening gehoord. Draaien we elke week als herkenningsmelodie. Ik heb het over Louis Davids. Hij werd geboren in de Raamstraat in Rotterdam. Als zoon van de komiek en caféhouder Levi David. En Francine Tervee, in een arm Joods gezin van vier kinderen. Zijn ouders stralen op met komische duetten. En Louis zong als achtjarige al op kermis. En met zijn broer Hartog op de piano.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 Met onder andere een reisje langs de Rijn en Zandvoort bij de Zee. Nou, ik heb een andere, iets minder bekende plaat van hem. Louis Davids met Naar de Bollen. Wanneer de bollen bloeien in hun wonderteren kleuren. En zoet zoetbedwelmend geuren. Daar ginds bij heel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 De kavalkade in een motorbusje stappen, de kinderen ginnen grappen en deinen heen en weer. Moet trap de magere heer die ze in de bus passeren moeten, een beursplekje in zijn voeten en lispelt ver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 Ma zegt het is een fietsband, leg niet zo gemeen te janken, dat heen aan je vaart te danken, die wou toch naar Hillegons. Ze penst over een frontaanval gevolgd door een tatouage, zegt iets van een flamage, zo een dikke dronken Pa zegt alvast had, wat let me of ik nek je, draait onder dat gesprekje een paar ledematen los. Naar de ballen, naar de prachtige ballen, waar je heerlijk geniet van de kleuren die je ziet. Naar de ballen, naar de heerlijke ballen, want die zie je maar eenmaal per jaar. Ze noemde hem Manus. Want dat was zijn specialiteit Hij was eerst bij de tram Brandkastenmanus Maar dat vond hij verloren tijd Hij was een jongen die een keer zijn slag wou slaan Daarom is hij toen de vlakte opgegaan en hij brak in zonder het minste geluid En geen gevangenis of hij brak eruit de politie had respect voor hem, omdat hij zijn vak verstond. Er was niet één recensje die ooit de vinger afdruk vond. Ze kwamen bij voorbaat moedeloos op de plaats van de inbraak aan. Maar bleven vol bewondering met ontblote hoofden staan. En dan zei de hoofdinspecteur die het onderzoek leed... dat is werk van hem... Bram want dat is zijn specialiteit. Hij was eerst bij de tram, Bram Maar dat vond hij verloren tijd. Hij is een jongen die een keer zijn slag wil slaan. Daarom is hij toen de vlakte opgegaan. Nou breekt hij in zonder het minste geluid En geen gevangenis of hij breekt eruit Maar met de jaren kwam de oude dom En zo het meestal gaat, ze betrapten hem bij zijn laatste kraak Op een pure hete daad. En toen die in zijn celletje heel stil was doodgegaan... mochten ze gabbers uit de bak om zijn graf heen komen staan... En uh, de directeur van de strafgevangenis, die een gevoelsmens was... die zei... We zijn hier voor hem. Brandkastenmanus. Ja... Want dat was zijn specialiteit. Een laatste groet aan hem. Brandkast de Manus. Eén van de allergrootste jongens van zijn tijd. Het was een jongen die een keer zijn slag wou slaan. En daarom is hij toen de vlakte opgegaan. Soms ligt hij hier zonder het minste geluid maar deze gevangenis daar komt hij nog Zeg je nu vaarwel? Ik wou met jou de hemel in, maar jij koos zelf de hel. De wij te lief van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 Was Rob de Nijs met Dag Zuster Ursula. En daarvoor hoorde u Doris met de brandkastenmanus. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u het programma gemist heeft, een stukje gemist heeft, of u wilt het programma nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 middags wordt het programma nogmaals herhaald. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Waarschijnlijk nog de tijdbrekers met waarom help je mij? Waarom heb je mij verlaten? Maar eerst hier Jules de Korte. Geboren in Durne op 29 maart 1924. En overleden in Eindhoven op 16 februari 1996. Was een Nederlandse liedschrijver, componist, pianist en zanger. En de Korte werd als zanger, dichter, pianist in Nederland en België bekend. Met liedjes als De Vogels, Ik zou wel eens willen weten. Hallo koning om nul en als je overmorgen oud bent. En u hoort nu Ik zou het wel eens willen weten. Jules de Korte op de radio.